Het weer, vannacht opklaringen en ongeveer 4 graden. De komende dag eerst vrij zonnig, maar in de middag meer stapelwolken. tot zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij, beleefd, jij beleefd, het. beleefd het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. We met, met, met nu. nu de nacht. What a waste of time the my mind. te pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Oh. 20 jaar. 20 Wife. Wife. is 20 jaar ZFM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 Energy like a billion watts Space be booming, our speakers pop galactic Call me Mr. Spot We bumping in your parking, parking lot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 My super, super fly yeah, you could be big bone, long as you feel like your own. You could be the model type, skinny with no appetite, short stack, black or white. Long as you do what you like. Body out of sight, body, body, body out, yeah. out of sight. She does a two-step and a tongue drive. She does a cabbage patch and the mustard. She actin like electro, she don't hip hop. Body. She likes to break gate, she feels broke ride. She likes samba and the mambo. She likes to break dance and calypso. Get a little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 Ik ben geboren en laufe durch die Straßen. Ken die Gesichter, jedes Haus en jeden Laden. Ik muss mal weg, ken jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ik warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. En die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir is für mich gemacht.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 ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te gaan. Traumgesicht, het haus aan zee. Ik zoek een nieuw land met unbekannten Straßen.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 Du toll das Lied, ich sehe ein Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbäume blättern lieben auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch rauszugehen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 van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Carmen verhuilt met het NOS journaal. In een gevangenis in Remscheid in Duitsland is een vrouw van 46 tijdens het bezoekuur vermoord. Ze was op bezoek bij haar vriend die daar opgesloten zit. Na afloop controleerden gevangenbewaarders de bezoekkamer en vonden daar de dode vrouw. De gevangene was zwaar gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is stabiel. Justitie gaat ervan uit dat de man zijn vriendin heeft vermoord en daarna heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen. Hoe de Duitse vrouw is omgebracht is niet duidelijk. De leider van de Hongaarse centrumrechtse oppositiepartij Fidesz, Victor Orbán, heeft bij de parlementsverkiezingen de overwinning opgeëist. Bijna alle stemmen zijn geteld en Fidesz heeft in deze eerste ronde een ruime meerderheid behaald, zo'n 53 procent. Partijleider Orbán wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe premier. De extreemrechtse beweging voor een beter Hongarije heeft ook veel stemmen getrokken. De partij die zich openlijk keert tegen Joden en Zigeuners komt voor het eerst in het parlement. De regerende socialisten krijgen nog geen 20% van de stemmen. Veel kiezers geven hen de schuld van de crisis waarin Hongarije zich bevindt. De tweede ronde van de parlementsverkiezingen is op 25 april. En die wordt alleen gehouden in districten waar geen duidelijke winnaar uit de bus is gekomen. Golfer Tiger Woods is bij zijn comeback als vierde geëindigd bij de Masters in Augusta. De Amerikaan maakte zijn rentree naar een periode met veel problemen in zijn privéleven. Zelf wilde hij daar na de wedstrijd niet op terugkijken. Hij baalde vooral van zijn vierde plaats. De overwinning ging naar een landgenoot van Woods, Phil Mickelson. Hij eindigde met een slotronde van 67 slagen op 16 onder par. Het is de derde keer dat